De veiling voor het eerste deel van de Peter stuyvesant collectie bij Sotheby's in Amsterdam... heeft 13,9 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim drie keer zoveel als verwacht. De hoogste prijs, 900.000 euro, werd betaald voor een schilderij Dinosaurier-Ei... van de Duitser Martin Kiepenberger. Ook werkten van Karel Appel en Jan Schoonhoven gingen ver boven de richtprijs weg. De collectie Moderne Kunst werd opgebouwd door Alexander Orlof. Om zijn arbeiders op te voeden hing hij de kunstwerken in zijn tabaksfabriek in Zevenaar. Rapper Lil Wayne is in New York veroordeeld tot één jaar cel voor verboden wapenbezit. Hij had tijdens een tournee in 2007 een doorgeladen vuurwapen in zijn bus. De rapper is een van de best verdienende artiesten in Amerika. Het album Da Carter 3 was twee jaar geleden het meest verkochte album in de VS. Lil Wayne heeft ook een Grammy Award, de belangrijkste muziekprijs. De rapper zou vorige maand al worden veroordeeld, maar kreeg uitstel van de rechter. omdat er grote problemen waren met zijn gebied. Bij goed gedrag komt de rapper over acht maanden vrij. Het weer vannacht droog en helder, overdag zonnig en 6 graden. Dit was het en ons Zandvoort Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM, nu U. de nacht.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 Must be what you are.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 Somewhere around noon. Please don't be angry. I'll be back. That's right.